Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. live. ZFM met. met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, dit is Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 20 februari, week 8 van het jaar 2010. Ben, dan zie je er moe uit, man. Ja, ik heb het uh, vannacht tot drie uur volgehouden, Tom. En daarna zag ik er niet meer zitten met al die specialisten. Dat is toch helemaal gegaan. geen schaatsen? hè? Nee, dus daarom ben ik ook maar naar bed gegaan. Oh. En uiteindelijk is het toch om vier uur gevallen. Balk een einde, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Uh, je, ja. Weet niet, je weet niet of dat een dieptepunt is of een hoogtepunt. Uh, er zijn vanmorgen tijdens de uitzending al heel wat vragen gesteld in, uh, in NOS. Dus misschien dat we het straks nog eens heel kort kunnen voorleggen aan uh, de lokale politici. Maar eerst. Eerst, inderdaad je zegt, de lokale politiek is uh, aan bod. Drie weken lang achter elkaar, ook een goede mogelijke Zandvoort. De redactie heeft een mix gemaakt van de partijen en de kandidaten. Met tussendoor toch nog gewoon nieuws. Deze ja. week gaan wij ontvangen in het eerste uur de VVD en OPZ. En de kandidaten, uh, de nummers twee van de lijst, die krijgen drie minuten de tijd om... Uh, ...op een voor hun onbekende stelling te reageren... ...Berlinne Jørgensen is al binnen. Ja, uh, tweede, uur we, tweede uur krijgen wij uh, hier uh, aan de microfoons... Uh, CDA en PvdA, de grote vechters vannacht... ...in de treivenzaal. Treivenzaal betekent dat daar een staakt het vuur, hè? Maar dat is dus nou, niet gelukt. Dat is dus niet gelukt. En maar daar ga voor die tijd eventjes praten met uh, Johan Bierenpoot over het komende concert in de Protestantse Kerk. Maar we beginnen straks met Peter Bluis. Maar we gaan eerst even zeggen dat de, de gastheer is Don de Greber. En hij heeft alweer heel veel kan en koffie want we, we verwachten druk bezoek. En uh, Ook voor honden, bakje water. Ba bakje water voor bloedhonden, oké. Okay. Techniek Roy van Buringen, redactie Nel Kerkman, presentatie Ben Zonneveld en Tom Hendricks. En nu maar die muziek. Aan tafel zit allereerst uh, Peter Bruis, hoofdredacteur van De Klink. Goedemorgen Peter. Morgen. De, even geen politiek dus hè Ben? Nee, gewoon even rustig beginnen met een uh, heel mooi blad uh, waar ik al een gedeelte van de foto's gezien heb in het museum. Het waren, nou een paar. Uh, ik heb later gehoord hoe groot die collectie is. Dat is echt onwijs en die, een deel van, jullie, van die collectie is ook in jullie bezit hè? Het genootschap bezit. Het mooie van Bakels is dat die ook breed verdeeld en dat het ja. iedereen toegankelijk is. Ja, we gaan het dus hebben over de nieuwe Klink en die is geheel gewijd aan de firma Bakels, waarvan de tentoonstelling inderdaad in het museum hangt. En ik heb al een paar, uh, ik, ik heb hem thuis, dus ik heb hem al uh, bespied. Ik heb hem nog niet gelezen, ik heb er nog geen tijd voor gehad. Firma Bakels, van oudsher een Zandvoortse uh, winkel. Al heel lang. Al heel lang. De verbinding met de Brokmeijers, want daar werd even op uh, toegespeeld hè. Kom, die komt toch ook terug in het boek? Uh, ja, daar Maar nou, wat is daar de link? Is dat de drank of is dat het ondernemerschap? Dat kan je ook met vaasje, drank en klinken. <laughs> maar het is natuurlijk, uh, of het is natuurlijk, het is ooit begonnen met met een drankenwinkel uh, en uh, drankvoorzieningen voor, uh, voor grotere gelegenheden. En ja. uiteindelijk komt dat uit bij, bij een fotowinkel. Is uh, toch ook wel grappig? Nee, als je naar Brokmeijer kijkt natuurlijk. Hè, ja. Als je naar Bakels kijkt, is het natuurlijk een hele andere ontwikkeling. Uh, kijk, Brokmeijer is een bepaald met van zichzelf begonnen, en uh, dat is verder niet uitgediept in deze klink. Ik heb uh, gefocust op Bakels. Ja. Wat, wat is jou in die hele uh, uh, cyclus van 18 nog wat tot nu, uh, tot een paar jaar geleden, want meneer Bakels die heb ik weer op een troon zien zitten uh, vorige week. En ja, van het mooie. Heel mooi van je mooie. Ja, ja, echt ja. heel leuk. Ja. Wat is je nou opgevallen in, al die, in, in, in, het, in het gevolg van al die foto's en plaatjes die je daar ziet? Uh, het eerste wat je, wat je opvalt is, vind ik, uh, de, uh, de historie van Zandvoort vastgelegd. Dat er heel weinig fotografen waren in die tijd en dat het gelukkig gedaan is. En dat er dus iemand op Zandvoort gekomen is die uh, liefde had voor het vak en dat ook opgepakt heeft. Ja. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. En dat zeg maar, uh, de, zijn kinderen en zijn kleinkinderen dat ook opgepakt <kugels> hebben. En dat er daar ook een eind aan gekomen is, dat is heel jammer. Ja, er was geen opvolging meer. Er is geen opvolging meer, maar je ziet ook dat de hele fotografie, op zand... of de hele fotografie ja, veranderd is. He? Het is nu uh, digitaal ja, en er worden miljoenen werk, foto's per dag geschoten. Ja. En in Zand wordt ook de honderden of duizenden. Ja. De, de, de grap met die, met die nieuwe fotografie is, vind ik toch. Dat we gingen allemaal foto's maken op de computer. Ja. En nu zie je toch weer dat je ook, ook wel via de computer weer fotoboeken gaat maken voor thuis. Ja, ja weer print hè. We ja. Weer print natuurlijk. Ja. ja, dat ligt allemaal dus uh, makkelijk voor de hand een fotoboek. Want je, iedere keer moet je dus als je je foto's anders wil zien, moet je of een cd'tje en ja. uh, ik vraag wat ze mensen de, als Sto dat stoppen. En, uh, als, ja inderdaad, als ze dus digitaal fotograferen, en wat doe je er dan mee? En kijk jij nog naar, nee het is de lol van het digitaal fotograferen en het archiveren, en dan houdt het op. Ja. Maar hier gaat het om, om het ontsluiten van beeldmateriaal over de historie van bijvoorbeeld Zandvoort. Hoe is trouwens het materiaal uit die eerste periode, is, is dat nog goed? Sorry wat zeg je? Het materiaal, het de negatieve. Het zijn glasplaten ja. zeg maar het materiaal, en dat is werkelijk van perfecte conditie. Perfect. Eigenlijk hoe ouder de foto, je gelooft het niet, hoe mooier en hoe scherper. Ja, ja maar die glasplaten vergaan natuurlijk niet. Nee, die gaan wel. Ja. Ja. Ja. En dat is heel mooi. Dat, dat... Eigenlijk mist ik dat bij de tentoonstelling. Als je daar een paar van die mooie glasplaten laat zien. Dat zeiden we ook, ja. Er, er moeten een paar glasplaten ja. liggen, ja. Maar goed, dat, ja, dat, uh, ik weet niet of ze dat toch oppakken, dat weet ik niet. Uh, da, da, dan lijkt het dus echt, want er stonden wel hele oude, oude camera's en kopmaterialen. Ja. <lacht> materialen. Denk, nou ja, ik wil niet zeggen dat ik dat echt gemist heb, maar ik zou dat, als ik dat terugdenk, want we hebben het even over gesproken in, ja. uh, in de, de tentoonstelling, denk ik, nou, dat had het net afgemaakt. Ja. Ik heb maar nooit in mijn hand gehad, de glasplaat. Nou, misschien zijn ze wel heel voorzichtig <lacht> dat ze dat niet <lacht> <willen>. <lacht> Ja, uit de uitspreekbaar. Dan ben je alles kwijt gewoon. Ja. Ja. Daar kan je niks ja. meer mee. Nee. Maar ik zou er toch wel een paar willen zien. Ik ga er toch om vragen. Ja. Uh, het was 4 april, hè, is de tentoonstelling, dus we kunnen we zo bijleggen? Ja, ik ga dat zeker vragen. Naast ja. nou, ze uh... luisteren naar de uitzending, dan kunnen ze dat vast anticiperen. Ja. Het, het verzoek de... is dus om een uh, glasplaat neer te leggen waar de foto's op uh, genomen zijn door meneer Wakels. Inderdaad, dat het publiek kan zien van, dat... de ja. van, die van, van de ontwikkeling van de En Dat het zo'n glasplaat, ik heb het ook daarin gezet, dat het een behoorlijk werk was. Om zeg met maar, zo'n zware camera en zware glasplaten op locatie te fotograferen. Ja. En om die camera ook stil te houden. Ja, ook nog. Ja, ja. Ja, maar stond op pootjes, op pootjes, ja. ja. Maar ja, het statief moest je ook meenemen. En met een lapje over je kop. Zo'n ding met, uh, met vuur. Ja. ja. ja. Spectakel. Peter, ja. Uh, Tom. in uh, de aankondiging van... Uh, Aanstaande vrijdag hebben we weer de en dan graag... staat een genootschapsavond. Maar er gaat een... Zat die gekleurd in die foto? Is het later ingekleurd? Sorry, Is nou. het? Dus dat die foto is gekleurd, is ja. die later ingekleurd? Uh, dat weet ik niet. Ja, uh, uh, ik weet niet hoe die, zeg maar, die ontwikkeling van die kleurenfotografie in die tijd geweest is. Het zal haast wel. Ja. En dat kon je ook goed zien. En dit is natuurlijk een, een, een, een foto die al vernieuwd is en vernieuwd en gedigitaliseerd. Dus de kwaliteit zal dan eerder beter of slechter worden. Uh, maar je zag ze vroeg slechter worden na het inkleuren. Ja, ja, ja. voldoende, voldoende voorbeelden van gezien ja, ja. Van, uh, maar, maar, zeg maar echt... dat weet ik gewoon niet. Maar je kon echt zien dat het ingekleurd was. Als je nou zo'n, uh, je maakt natuurlijk meerdere, je maakt ze allemaal. Uh, ja, maar dit is weer een uitzonderlijk nummer. Dit is een heel uitzonderlijk ja. nummer. Hoe, hoe komt dat bij jou tot stand? Uh, heb je nou, ik moet iets van bakels maken, ik begin hier en ik eindig daar? Ik, uh, uh, ik begin met de uitdaging van uh, volstrekt blanco of vel papier en een leeg hoofd <laughs> <laughs> <hijf> <hijf> <hijf> je, Heb je alle, alle foto's gezien? Ik heb heel veel foto's gezien, uh, ik heb heel veel uh, desk research gepleegd, want uh, er moet ook tekst bij natuurlijk. Mm. Dat is de makker van tegenwoordig van al die foto's, er zaten geen tekst bij. Uh, dus dat moet er ook ergens op slaan en dan ga je keuzes maken en uh, ik, omdat ik ook uit het uitgeversvak kom, kijk je altijd uit, uit, door de ogen van de lezer van wat is nou interessant voor de lezer. En wat voor toegevoegde waarde heeft, heeft zo'n foto dan? Nou, en op die manier kijk je. Hm. Dat het blad aantrekkelijk is voor je, voor je lezers. Dit, dit is uh, natuurlijk een collectors item, dit nummer. Dat heb ik mij toen niet gerealiseerd hè, toen ik daarmee bezig was. Dat had ik wel met het tramnummer en met het circuitnummer. Ja. Ja. Zeker bij het tramnummer. Uh, hier ben ik gewoon eigenlijk ja, uh, blanco begonnen. Ik denk van nou, we gaan Wakels uh, en Anton is nog uh, onder ons. Hm. En, uh, dus nu of uh, nooit? Uh, ja. ja. En we zijn we zijn Dit is je kans. Nee, maar ah. we zijn gewoon begonnen daarmee. En, en, en, en, het werd allangs mooier en mooier. En toen die glasplaten en al die andere foto's... Uh ...krijg je een heel mooi blad. Maar zijn er meer exemplaren gedrukt? We dus hebben er uh, 150 extra gedrukt. Dus. Kijk, het is natuurlijk een heel lokaal gebeuren. Hè? Dat ja, is zo'n tram en een sukri nummer... ...dat is natuurlijk een, een, een nationaal uh, uh, publiek. En uh, zelfs de mensen van het circuit uh, hebben het er nog steeds over... ...want ze delen het nog steeds uit, internationaal. Ja. Oh, dus. Maar ik wil het ook nog even hebben over het volgende nummer. Dat is even ja. ook een van de redenen van mijn insteek van vandaag. Als je de gaat de toch veel oorlog voeren? Ik ga wel oorlog voeren. het over een, een nummer over bloedhonden maken. Nee, we gaan. <laughs> uh, het volgende nummer, dat gaat over de Zandvoort uh, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, dat vind ik uh, een van de belangrijkste redenen is dat de mensen zeg maar, die na de oorlog geboren zijn allemaal 65 jaar of jonger zijn. Wij dus. Hè. En uh, wij horen het allemaal van overlevering van, overlevering van uh, je ouders of je grootouders. Ja. De, de, de kinderen, kleine kinderen, uh, die, die kunnen nog luisteren naar hun uh, grootouders. En uh, dat ze dan ook die link zien van wat er gebeurd is. Want daar hebben ze geen notie van. Nee. Nou, uh, daar ben ik nu heel druk mee bezig, ook foto's te verzamelen. Uh, het gaat primair zeg maar, over Zandvoort en de gebouwen en, en wat afgebroken is. Maar dat wil ik op een logische wijze met, uh, met de teksten in beeld gaan brengen. Er is natuurlijk wat nodig over verschenen, maar je probeert het nu zeg maar, ook in een, in, een, in, een, in een bepaalde lijn te brengen dat uh, het begrijpelijk is ook voor de, de schooljeugd van Zandvoort. Want daar willen we hem eigenlijk ook gaan distribueren. Maar dan moet is, nog met uh, de gemeente aan de slag. Is dat, is dat uh, historisch wijs uh, van Zandvoort op de school dan niet zoveel bekend? We krijgen natuurlijk... Ik weet ook al, want ik heb ook twee uh, ja. dochters ontlopen, dat het al een stuk minder is. Klopt. dat wij vroeger die getallen en die, en die dingen moesten, moesten. Ik kan nog herinneren, ik, zeg maar, toen ik een jaar of uh, tien of vijftien was. Dan was de Tweede Wereldoorlog al zo ver achter me heen, want ik had niet meegemaakt. Nou, laat staan die jeugd van 2010. Uh, van, uh... Die denken van, dat is van opa en oma. En uh, weet je wat, die bekijken nog maar. Die kijk vooruit. <laughs> ja, precies. Oude, oude koek. Ja, uh, op, op zich. Ja. Op zich is dat natuurlijk niet stom. Alleen het is wel aardig om ze te vertellen. van hoe dat nou in Zandvoort gegaan is. Want ik hoor dan. Uh, wij moesten Zandvoort uit. En ja. uh, je kwam terug en huis was weg. Ja, klopt. Ja. Dat is dus. Dat wil ik een beeld brengen. Dat is dus. nou. Dat is mijn oudste oom en die, uh, die is achter in de 70. Ja. Dus dan kan je nagaan hoe ver dat al. Uh, uh, ja, precies. Dus dan hoef je bij mijn dochter eigenlijk... Nou, Ze weet het wel, maar je hoeft er niet. Nee, maar als niet de, de kinderen, als ik het zo mag zeggen, de 65-jarigen ja. en jongeren, door het dorp lopen. Dat ze nou ook zien die hele lijn wat er gebeurd is. Maar niet alleen aan de kuststrook, maar zeg maar ook de Zandvoortse laan en ook de Grindweg En dat ze die hebben afgebroken. En ook, eh, de straatnamen werden veranderd, ja, Dat is, soort dingen. Wat is nou het, uh, het oudste huis in Zandvoort dan? Wat is, wat is dan echt blijven staan? Als ik door het dorp loop, en de kerk. dan hoor ik. Ja, daar tot de toren. Ik bedoel je de vraag zo? Het uh, ja, je de vraag? dorp was hartstikke mooi. En het dorp werd kleiner en kleiner en kleiner, er werd ja. van uiteindelijk is er een heel klein kerntje blijven staan, toch? Dat valt wel mee. Uh, als je de hele kust er ook wegdenkt, zeg maar, die, die 100 meter. Ja. Uh, zeg maar binnen het dorp is er nog een nodige blijven staan. Trek de lijn maar even voor het gemak bij uh, ons huis en het wapenverzand het, om dan maar even twee uh, dingen te noemen. En, en uh, naar de kust toe. Door uh, de een wachtstof, een klein... Dat, dat is redelijk allemaal werk. blijven staan. Dat ja. blijft staan, ja. Ja. Ja. Maar uh, alleen naar zeg aanleiding van jouw vraag, is dit nummer nuttig? Ja, komt, komen, ja. Wanneer komt het uit? Uh, st het streven is uh, één, rond 1 mei natuurlijk. Ja. Uh, er zal nog nodig werk moeten verricht worden, maar dat is het streven. Nou ben jij al een aantal jaar hoofdredacteur. Ja. Hoe lang nog? Heel kort nog. <laughs> <laughs> uh, dit jaar dien ik uit, althans ik heb het tien jaar gedaan. Ja. Ik vind dat er jong bloed moet komen, andere visies, uh, uh, dus uh, er moet opvolging zijn. Uh, het gevaar bestaat dat je in een kringetje gaat lopen, en, uh, ondanks dat het zeg maar, iedere keer heel leuk is. Maar ik heb ook nog andere ideeën die ik wil gaan doen voor het genootschap. Dus je is... blijft wel werkzaam voor het genootschap? Ik ben wel van plan om nog een aantal publicaties te doen. Ja. Is dat een beetje hetzelfde als dat je dat je, dat je net vertelt? De jeugd vroeger, de oorlog interesseert me niet meer, de tijd geleden, ja. misschien ook wel. Dat de jeugd dat niet oppakt. Van laat ik ook eens in zo'n uh, zo archief gaan meewerken. Laat ik eens gaan snuffelen. Uh, nou, uh, ligt aan het wat je, ligt eraan wat je onder jeugd verstaat in dit geval. Wij vinden dan in dit geval jeugd 40, 40 plus. Ja. Uh, liefde moet groeien voor je woongemeenschap. Het moet wortels schieten. En dat je dan gaat beseffen als je ouder wordt: van, jeetje, zeg, er zit nog heel veel meer historie achter. Ja. En zeg maar, de jonge luim hoorden gewoon een hele andere optiek te hebben. En uh, pas met het tijgen der jeugd. Jaren, met klimmende jaren. Uh, ja. Wat, ik, men wat ik wel vript. zie is bijvoorbeeld uh, de bunkerploeg. Ja. Daar zitten wel jongelui in. En, wat vind jij veel? Nou, uh, ik denk er zo'n 4-5 die rond uh, nee. 30 hangen. Hm. Daar zie je dus in dat ze zo'n bunkerpijker legerschep hebben. Ja. Dat, is dat is natuurlijk het spannendste op dat moment. Ja, klopt. Vervolgens, ja, vervolgens, die mag. Ja, ja, ja. Het is, maar vervolgens ja. vinden ze historie en dan gaan ze dus ook nog in die historie ja. verder. Ja. En, en dat wekt dus wel van nou, er is wat. Nou, dat, precies. Dat, dat is heel mooi dat je dat soort clubs in Zandvoort, uh, verenigingen hebt. Ja. Het, uh, zeg maar, de grote uitdaging is hoe krijg je dat goed op papier en gedocumenteerd op papier? Nou, heb ik begrepen dat. Uh... Er een, een, een ploeg in ontwikkeling is waar iedereen in gaat zitten. Ja, een stichting. Ja. Ja. En zou dat de boel versterken? Uh, dat weet ik niet, of ze dat versterkt. Uh, er wordt veel gebabbeld, maar moet gedaan worden. Nou, en dat, is, uh, dat is duidelijk. Ja. Uh, dat is het hele punt. Je hebt doeners nodig. En als je gewoon kijkt naar ja, ja. al dat soort clubs, van mensen die echt. He, dus uh, een boek, uh, zeg maar research doen, een publicatie doen, het uh, kunnen onderbouwen. Dan is dat bittere weinig. Ja, in het licht van ons volgende onderwerp heb ik het al gezien. Uh, geen praten, maar doeners. Ja, ja. Maar we moet er even afwachten. Ja, die moeten we afwachten. Ja. Maar Peter, heb jij iemand op het oog? Voor wat? Als opvolger? Daar wordt binnen het bestuur uh, naast zich naar gezocht, ja. Mm -hmm. Want hoe is uh, de gemiddelde leeftijd van de leden van uit Zandvoort? Heb je enig idee? Ik denk dat hij toch tamelijk grijs is. Ja, zeer zeker. Uh, maar als je eens kijkt naar de aanwas, die is heel constant. En uh, dat zijn, zeg maar, een 50-plusser hoort gewoon lid te zijn. Even. Want dan, dan, dan, dan uh, heb je echt, zeg maar, de verdieping hoor je te hebben. Dan toon je en de achtergrond ja. van, van nou, ik je, wel, van ik je kennis. Ik heb ook zei dat de 50-plussen lid is, als ik zie ja. hoeveel leden... Uh, te, bijna, zeg maar, 1800. Ja. In het dorp. het. een steeds een uh, snelsgroeiende Vereniging van Zandvoort. Het enige is dat een notaris zelfs bericht stuurt dat, een, dat er leden overlijden. En dat is wel jammer. Dus je groeit, maar het gaat bij ja. ons ook af. Maar, blijft je maar er is bijna niemand die gewoon opzegt. Dat is heel, heel frappant. Hey, men blijft lid tot de dood. Ja, ja. Dan blijf je dus postuumlid nog. Postuum oh, lid. kijk. Ga <laughs> je er ook lidmaatschap geld voor af? Nee, dat gaat niet. Nee, hè, dat Goed. gaat niet. Peter, bedankt voor je komst. Ja, heel Reden graag gedaan. succes met het volgende nummer. Misschien wil je nog een oproep plaatsen aan mensen om... Als een materiaal, feiten, een materiaal aan te vooral fotomateriaal zeg maar, van Zandvoort in de oorlogsjaren, waar Zandvoort herkenbaar in beeld staat. Wat wel heel belangrijk is dat de jeugd ook al ziet van, hé hey, verrek, dat gebouw staat er nog en daar is het kaal en daar stond dat. Nou, Die link, want dat is niet zo belangrijk voor de generatie die nu hè, na ons komt, ja. dat die dat kan herleiden. Dus als ze materiaal hebben of digitaal sturen hè, naar www.outzandvoort.nl, daar kunnen ze alle adressen vinden en dan ben ik daar heel blij mee. Oké, okay. bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. It's not ik nog even bij je blijven? Nou, je mag hier nog heel lang bij Jan, me blijven. Jan-Peter Balgenende tegen uh, Router Bosch. Ja, dat is uh, vannacht om vier uur uh, mislukt. Ja. En toen kwamen de, de beide heren naar buiten met een, uh, een persconferentie. En uh, voordat ik uh, hier, zo hier aan ga beginnen, wil ik graag heel kort, heel snel een reactie. Eerst van uh, de Landelijke Partij VVD. Was je dan. Meneer bouwberg wilson nou, wat je hier natuurlijk heel duidelijk ziet, is de tegenstelling tussen, tussen, tussen partijbelang en tussen landbelang. Want het is inderdaad zo dat die belofte is gedaan. Maar het is ook zo dat we intussen natuurlijk daar zoveel hebben geïnteresseerd. Dat je, uh, ja, zonder zou zijn als je dat om geldt. Om, om, om nou, er wordt uh, even met de microfoons uh, geschoven. Doen ze het alle twee of doet één ervan? Die is stuk, nou, dus jullie, jullie zullen wat dichter tegen elkaar aan moeten gaan zitten, omdat... Uh... <laughs> Nog dichter dan, uh, dan normaal. We zijn, in, we zijn in gesprek met Belinda Jurensen van de VVD, tweede op de lijst. En met Bruno bouwberg Wilson van de OPZ, tweede op de lijst. Jullie krijgen even de gelegenheid om de spierpunten van de partij op te noemen in en wel twee minuten tijd. En wel twee minuten het wekkertje staat. Belinda. Ja, dank jullie wel. De VVD, het um, is eigenlijk heel simpel, uh, staat voor een uh, financieel solide beleid. We willen van Zandvoort een bruisende badplaats maken. We willen afmaken waar we aan uh, begonnen zijn. En we willen graag minder regels in Zandvoort. En als je praat over financieel solide beleid, dan hebben we dat natuurlijk de afgelopen jaren al ingezet. En dan zijn wij geen voorstander van uh, belastingverhogingen. En wat wil je graag afmaken? Hetgeen het beleid wat we hebben ingezet, als je gaat kijken naar het toerisme, eh, het toerisme bijvoorbeeld, waar we, welke kant we op zijn, gaan met de marketingorganisatie, dat zijn dingen die je moet doorzetten. Als je kijkt het groenbeleid, zand voor groener maken, dat is ook gewoon goed voor de leefomgeving. Dat moet je doorzetten, dat moet je uitbouwen. Voor de jongeren zullen we nog wat meer moeten doen. En dat als ik zeg over het beleid wat we hebben ingezet afmaken, dan bedoel ik dat. Okay. Je zegt minder regels, dat betekent dus dat je heel veel uh, gaat rusten op de verantwoordelijkheid van de burger. Nee, dat hoeft niet. Maar je moet dus gewoon uh, alles doorlopen. Als je gaat kijken naar regels die we hebben. Een heleboel zijn gewoon niet te handhaven. Dan moet je gewoon zeggen op een gegeven moment, dan schrappen we. Dat is veel makkelijker. Want we, op een gegeven moment krijgen we zo'n boekwerk met regels. Als het niet te handhaven is bijvoorbeeld om te controleren uh, op hondenpoep. Als we nou zo'n voorbeeld nemen. Schrap hem dan. Dat is een stuk makkelijker. Weet Stop. iedereen waar hij aan toe is. Maak er dan in de plaats voor de regel bijvoorbeeld. Zorg dat je een zakje bij je hebt. Dat is wel te controleren. Maar dat soort regels, dan moet je op een gegeven moment het mes in durven zetten. Goed. Er zijn ongetwijfeld nog meer regels die men wil schrappen. Korte reactie op het artikel van vanmorgen in de krant? Ja, vervelend. Vervelend? Ja, dat is, dat is niet leuk. En dat, daar zit je allemaal niet op te wachten. En dan, uh, je probeert de campagne zo goed mogelijk in te, in te zetten en in te steken. En daar doen we allemaal ons best voor. En dat is heel jammer dat we dan weer op zo'n manier in het nieuws komen. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Ja, jammer. Maar wel werkelijkheid. Zandvoort leest uh, de krant. En uh, ja, het zal bestaan. Maar... gered de grond. Ja, maar je hebt nog een vraag hoor. Dat mag dan. In de tweede ronde kan ik nog steeds vragen stellen. Heb ik bij jullie geleerd. Er is een tweede termijn. Meneer Bouwberg Wilson, twee minuten. Dankjewel, Ben. Goedemorgen, luisteraars. Um... Het speerpunt van OPZ. Zorg en sociale voorzieningen op peil houden. Ik kom er zo meteen nog op terug. Verblijfstourisme bevorderen. Zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling als bad- en woonplaats. Waarbij belangen van ondernemers en bewoners met elkaar in balans dienen te zijn. Maar samen nieuwbouw in het middenboervaargebied voorkomen. Een toekomstvisie ontwikkelen op het Zandvoort Museum. De historische en beeldbepalende bebouwen in Zandvoort beschermen. Het gasthuisplein herinrichten was een amendement voor ons. Uh, bereikbaarheid van Zandvoort verbeteren... en het dorpskarakter en cultureel erfgoed behouden. Jullie hebben intussen geregistreerd dat er een aardige link is met het vorige onderwerp. Ja. Dan wil ik nog eventjes uh, terugkomen op uh, de bezuinigingen waar uh, Belinda iets over zei. Uh, ik denk dat niemand voorstander is van lastenverhoging. Maar waar dan het, het zogenaamde lijsttrekkersdebat goed voor was... In de landelijke politiek die het met de gemeenteraadsverkiezingen bemoeide... is de opmerking van, uh, van een van de deelnemers die zei: Iedereen die zegt dat we 32 miljard kunnen bezuinigen zonder lastverhoging, die ligt. En ik denk dat dat klopt. Je moet bezuinigen, dat kan niet anders. Maar je zult zeker naar ons idee ook moeten kijken naar de inkomstenkant. Je kunt niet hetzelfde maatschappelijk voorzieningniveau handhaven met minder geld. Dat gaat donderen niet. Dat is wat ik wilde zeggen. Dat gaat over een stukje uh, landelijke politiek. Maar wij krijgen hier volgende week ook een uh, debat met de lijstexter in Zandvoort. Gaat u dan ook over de gemeentelijke uh, bezuinigingen wat zeggen, ongeveer hetzelfde? Nee, wat ik heb gezegd betreft de, gemeente, ja. de gemeentelijke bezuinigingen. Want het vertaalt zich natuurlijk in een doelstelling in, in onze gemeente. Wij moeten dus, naar verwachting, en dat weet ik nog niet precies... ...dat wordt duidelijk volgend eh, dit jaar, in de mei en in de september ja. circulair... ...maar de verwachting is tussen de 1 en 3 miljoen euro bezuinigen. Onze totale begroting is ongeveer 40 miljoen euro. Als je kijkt op de vrij te besteden is, is het ongeveer 14 miljoen euro. Dus ten laste van die 14 miljoen euro moeten dus die... 1 a, ah, 3 miljoen dan komen die we nu verwachten te moeten gaan bezuinigen. Nou, heel simpel. Heeft OPZ al een idee in welke richting dat moet? Nou, uh, wij hebben dus uh, vooruitlopend op hetgeen wat we op ons af zagen komen... in ieder geval uh, aangevraagd en aangekaart <tie ook <tie> intern van uh, ambtelijke organisatie... geven jullie eens een visie waar we op grond van de beperkte ruimte die wij hebben... Uh, waar het feit feit besteden budget betreft... Het beste die bezuinigingen zouden kunnen realiseren, die wij nu verwachten ja. te moeten realiseren. En dan gaat het er dus om in hoeverre kan dat uh, op basis van het wettelijke takenpakket, wat je als gemeente natuurlijk overeind moet houden. We gaan over naar de stelling. Het was een hele tekst, deze. Ja. Ja. Maar ik ben het uh, er niet mee eens. Mag ik uh, het <laughs> Er werd uh, driftig <lacht> geschud. We zo je mag het er ja. niet mee eens zijn, maar je mag er straks op reageren. Ja. Dus je zal hem even moeten onthouden. Ja Ben, de eerste stelling. We hebben uh, twee stellingen gekregen van uh, Nel Kerkman die ook de wekker levert. En stelling 1, ontsluitingsweg van Noord-Zuid, herman Heimanweg of Oost-West is een utopie. Nee, dat is geen utopie. Dat is uh, noodzakelijk. En op zich liggen daar nu ook uh, voor het eerst uh, weer de kansen. Als je gaat kijken naar de, de herontwikkeling van Nieuw-Noord. Als je wil gaan kijken naar een uh, ontwikkeling daarvan bedrijventerrein. Als je weet dat de brandweer daarheen gaat en je weet wat voor gevaarlijke situatie we hebben op de Kostverlorenstraat... ...dan is nu eigenlijk de kans om toch voor het eerst weer sinds tijden die Herman weg weer bespreekbaar te maken. Hij is... Ik ga eerst uh, uw visie erop vragen op deze stelling. Nou, Het is heel simpel. Op het moment dat je alleen nog al kijkt naar hetgeen wat daar aan belangen speelt... Dan moet je je afvragen in hoeverre is het maatschappelijk belang van het aanleg van die weg. Kan dat nog langer ondergeschikt worden geacht aan het natuurbelang. Want dat zijn de twee dingen die met elkaar strijdig zijn ja. nu. Nou er is nu één ontsluitingsweg. We gaan meer woningen in dat gebied bouwen. Stel je nou eens voor dat door een calamiteit die ene weg uitvalt. En dan moeten mensen weg. Noem maar eens wat. <laughs> nou dan kun je toch niet hebben dat, dat, dat het helemaal niet kan. met dus, uh, andere woorden niet eh, eh, het eens. Ja, ik, ik ben het. Ja, nee, maar goed, dat, dat hebben wij ook uh, toch nog wat meer naar het zit, programma kijken. Je zit maar, er wel bovenop hoor. Ja, ja. Ik vind dat meneer Bouwer even mag uitpraten. Nee, nee maar dit, dit gaat wel goed zo. zo, zo, zo. Ja, jullie, jullie één microfoon en dan lekker dicht tegen elkaar. Want We blijken elkaar vaker aan te vullen. Ja, maar goed. De, uh... Maar goed, hoe doorbreek je uh, uh, bij het Rijk de noodzaak om uh, de, dynamar, de bescherming van de Duinema's los te laten? Nou kijk, dat is natuurlijk als je kijkt van hoe, hoe is de haalbaarheid van die, van die insteek. Dan moet je zeggen op basis van hoe wij nu tot dusver denken over dat natuurbelang en dat maatschappelijk belang niet haalbaar. Maar ik vind het niet juist om je bij, voor de, bij voorbaat daarbij neer te leggen. Want je moet uh, niet alleen oog hebben voor het ene, maar ook voor het andere. En naar mijn smaak is het zo dat zeker op het moment dat we daar gaan ontwikkelen, dus dat er meer woningen komen, dat er dus domweg een nieuwe ontsluitingsweg moet komen. En of die dus zo moet lopen via dat tracé wat is genoemd, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er moet een nieuwe ontsluitingsweg komen. Dat lijkt mij heel helder. Daar zijn we het dus over eens. Ja, maar we zijn het wel vaker eens. <lacht> ja, dat is wel gebleken. Maar goed, um, er is natuurlijk al heel lang gesproken over die Hemmerheimenweg, hè? Ja, wel. Maar op een gegeven moment moet je ook gaan kijken naar ontwikkelingen. En dat zegt Bruno net ook. Er gaat wat gebeuren in dat Nieuw-Noord. Hmm. En dan kan je wel eeuwig je kop in zand blijven steken van er hoeft niets nou. en er kan niets. Maar je moet het toch bespreekbaar kunnen maken. Je het moet is... toch kijken naar de mogelijkheden en niet alleen maar naar onmogelijkheden. Ja, maar het was toch niet kop in zand steken? Er is toch al, al jaren gesproken over die Herman Heijmansweg? Nou, nee. Ik kan me ook nog wel herinneren dat volgens mij de, de VVD de enige was... die dan zeg maar, voor het doortrekken van Herman Heijmansweg ja, uh, was. Plot. En dat we eigenlijk een beetje als... Uh, nou... Het was gek aangekeken weer. Ja, ja, pico's. Maar het is dus wel degelijk... als je vooruit gaat kijken... wat wij toen ook al deden... dat het dus helemaal niet zo gek was. Met vooruitkijken. kijken. Met vooruit kijken, ja. nee, maar uh, uh, Gezien de, de bebouwing die daar gaat komen... En, uh, ja, maar als je daar ook naar de bedrijventerrein... je ziet heel duidelijk dat de ondernemers in Komt dat ook, dat bedrijventerrein? Ja, dat komt er wel. Ja? ja. In idee, meneer? Ja. Manier? Nee, dat is natuurlijk de volgende vraag. We hebben recent hebben we een bijeenkomst gehad in Nieuw Noord. Juist. Maak hem maar af. Met de ondernemers ook daar. En er zijn natuurlijk wel een aantal zaken die, waar het van afhankelijk is. Onder andere natuurlijk van de afvalzuivering, mm -hmm. dat terrein. Maar dat er iets gaat gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Oké. Okay. Maar goed, met een, een nieuwe weg naar Nieuw Noord is er nog niet gewerkt aan de betere ontsluiting van Zandvoort zelf. We rijden nog steeds over twee wegen het dorp in en uit. Belinda? Ja. Nou. Uh, <laughs> ja. Ja. Aansturing. Jullie zijn het zo eens dat je ook mag kiezen wie er antwoord gaat geven. Ja, nee. Ik wil we, wel graag ook iets over zeggen. Ja, nou, nee, maar, Belinda eerst. Nee, maar het, het is al de, natuurlijk wat vaker aan de orde geweest, de hele ontsluiting van Zandvoort. Het klopt, we hebben maar twee weken. Ik kan er niet meer van maken. Nee. Ik kan niet uh, op, de, op de Zandvoortselaan zeggen van nou, we, we slopen alle huizen, want uh, er moet een weg bij. Je moet ook op een gegeven moment creëel blijven. Waar het natuurlijk wel om gaat is van hoe wordt Zandvoort bereikbaar. En we hebben natuurlijk vorig jaar hebben een uh, congres gehad. Nou, daar is meneer bouwberg daar helemaal natuurlijk bij betrokken geweest. Dus uh, je bent natuurlijk voor heel veel zaken ook afhankelijk van je buurgemeente. En dat betekent niet alleen overleg, maar ook gewoon samen uh, dat probleem willen oplossen. En uh, als ik uh, heb beluisterd hoe dat is uh, gegaan vorig jaar, dan denk ik van daar hebben we in ieder geval slag gemaakt. Ja, het is zo tijdens dat, uh, het, het, het, eerst even het probleem. Het probleem zit niet op het stand voor het traject eigenlijk, nee. het probleem nee. zit ervoor. En dat is nog net het, het lastige ervan, want dat, dat maakt het veel uh, meer moeilijker oplosbaar. Op het begin heb je te maken met verschillende gemeenten. En daarnaast heb je te maken met een behoorlijke uh, slag grote investeringen die nodig zijn. Want waar het aan het de Kamer van Koophandel heeft zich er ook over uitgelaten, dat zijn, zij hebben voorgesteld twee ring, ringwegen rond Haarlem. Dus niet een halve, maar een hele. Dan kun je namelijk het doorgaande verkeer scheiden van het bestemmingsverkeer. Want nu is het eigenlijk een, een onhoudbare situatie. Als je gewoon kijkt, ook de wijken van Haarlem, daar ontstaat ook steeds meer oppositie. Maar het raar is dat wethouder Jan Nieuwenburg verklaart... ...wij kunnen het, het regionale belang niet boven het lokale belang stellen. En dat is natuurlijk heel kwalijk, want als je als centrumgemeente je op dat standpunt stelt... ...en aan de ene kant profiteert van de functie die je hebt... maar aan de andere kant niet wilt investeren in wat daar het, het gevolg van is... ...om te kunnen faciliteren wat je boogt, namelijk ook een goede bereikbaarheid als stad... Ja, dan zit je natuurlijk met een flink gat in de strategie. En dat betekent dus dat je, als het gaat om de bereikbaarheid van Zandvoort, moet komen tot een integrale regionale aanpak. Niet van wegbeheer, maar van netwerkbeheer. En dat is wat geen heel duidelijk is uitgesproken bij dat seminar wat we eh, vorig jaar hebben mogen organiseren in, in Zandvoort. Dat is duidelijk. En het werd ook wel uitgesproken. Maar het blijft nog steeds dat je in twee uh, steden en heemsteden terechtkomt. En die ringweg is natuurlijk mooi, maar hoe zou je dat dan aansluiten met uh, de Zeeweg en de Zandvoortslaan? Nou, kijk, Je euh, blijft door die dorp heen moeten. De provincie, en dat, dat kan ik ook gelukkig een beetje weten uit eigen ervaring, zit ook niet stil. Mm -hmm. Er is een, een grensstreekstudie uh, gedaan naar de, uh, de overlapping van de, van de belangen van Noord- en Zuid-Holland. Wat met name natuurlijk in het gebied rondom de Zielek speelt, hè, de N206. Nou, daar zijn dus nu uh, een aantal oplossingsrichtingen voor gekozen. Het, uh, het, het, ver, het verdubbelen van de nieuwe Bernbroekerweg, bijvoorbeeld. Aansluiting op de N44 om ook zeg maar, richting A4 ansluiting kunnen bieden. Maar er zou eigenlijk nodig zijn een alternatieve route voor als er dus iets is op de A4. Het hele uh, oorspronkelijke plan, en dan ga ik heel, heel heel wat jaren terug, is je rijdt uh, die, die weg van Noordwijk, die nu stopt bij, uh, bij de Zilk Vogelzang, die zou doorgetrokken worden naar de randweg. Is dat een rigoureus plan? Nou, het is, uh, dat is een rigoureus plan. En ik denk ook eerlijk gezegd dat je daar in de gemeente, ook al zijn ze daar zelf bij gebaat, uh, niet zo makkelijk de handen voor op elkaar mm -hmm. krijgt. Daarom wordt er nu gedacht aan een tracé waarbij in feite uh, het wordt afgebogen, zodat je dus om Bennenbroek en uh, Vogels heen ja. zou worden geleid. En uh, ja, daar lijkt zo langzamerhand wel een, een richting uh, te gaan ontstaan. Alleen het probleem is dat, naar mijn smaak... is dat geen adequate oplossing voor het noord-zuidverkeer... wat we altijd nog hebben. Want je kunt wel naar het oosten afbuigen... en daar zeg maar, mm -hmm. op de uh, provinciale en rijkswegen aansluiten. <coughs> maar er zijn ook nog altijd gewoon mensen... die ja, wat dichterbij na, van noord naar zuid en omgekeerd moeten reizen. En dan heb je dus zeg maar, die twee ringwegenstructuren uh, rond Haarlem hard nodig. Ik hoor heel zachtjes conclusie. De conclusie is dus dat we... Afhankelijk ook zijn van buurgemeente en provincie. Dat was wel duidelijk. Ja, daarom. Maar die, dus dan kunnen we nu een hele dis uh, discussie gaan houden over. En nee, ik wil de wel graag horen wat, wat men daarvan vindt. <laughs> nee, Want voor veel Zandvoorters ja, is, is maar, de ontsluiting je moet van zo'n Precies, dat is wel. Maar je moet ook op een gegeven moment reëel blijven. Zaken mm -hmm. die je hier niet in de, de, deze gemeente kan oplossen, waarbij je dus anderen nodig hebt, daar kunnen we hele exposes overhouden. Maar dan moet je ook op een gegeven moment reëel blijven. Dat is ook duidelijk. Gaan we naar de, de volgende ja, het stelling. Wordt tijd voor de volgende stelling. Hoorcommissie moet uit onafhankelijke deskundigen bestaan. Ja, het is wel leuk dat je die als eerste aan mij stelt, want ik heb daar <laughs> een hele uitgesproken mening over. Ik ben namelijk van mening... Dan zijn we, uh, we gauw klaar met ja of nee natuurlijk. Ik ben namelijk van mening dat dat juist niet uit uh, derde uh, moet, moet komen. Want onafhankelijke? Wat, want nee, want je kunt zeggen, uh, ja maar is dat nou wel wenselijk, want ben je nou wel onafhankelijk genoeg? Wat mijn grote voordeel eh, lijkt van mensen die uit de omgeving komen... is dat je veel beter weet wat er bij de mensen leeft en speelt. En dat je dat ook veel beter kunt afwegen als dat iemand dat moet doen... die zich daar in een korte tijd voor moet inlezen... en dan een besluit over moet, moet adviseren. Bovendien vind ik ook dat je als raad veel te zeer afhankelijk maakt... van oordelen van derden. Dus er zijn, er zijn nadelen, maar er zijn ook meer voordelen... en daarom ben ik van mening dat je eh, je eigen inbreng moet houden. Dat kun je niet doen, want... Ook op het moment dat je ook kijkt, wat is nou het gevolg daarvan? Dan komt er dus in een commissie komt er een advies. En dan moet je in twee weken tijd, uh, moet je als het ware het, hetgeen wat er aan jou geadviseerd wordt. Mm -hmm. moet, je, moet je relateren aan zienswijze en aan uh, hoorzittingen enzovoorts. En dan kom je volgens mij als raad veel te ver op afstand daarvan te staan. Om je daar een goed beeld van kunt vormen. Maar ik zie Belinda heel hard lekker ja, het is, het is, het het meeschudden. Mee het, is, het is duidelijk de mening lichter. De mening van Belinda, VVD. De VVD vindt juist dat dat wel moet, uit onafhankelijke deskundigen. Wat is eigenlijk natuurlijk de situatie zoals die nu is, dat we als uh, raad, want je bent toch een vertegenwoordiger van de raad, gaan we onszelf adviseren. Dat is lastig. En uh, de afstand, ik denk dat juist dat die er uh, niet hoeft, uh, een probleem hoeft te zijn. Je kan gewoon meekijken in het hele proces. Maar wat je nu ziet gebeuren is dat we uh, als onafhankelijke raadsleden, uh, een hoorcommissie uh, in de hoorcommissie zitten. Mm. We gaan vervolgens een advies geven aan onszelf, aan de commissie. Dan laten we nog eens een keer iedereen inspreken. We gaan de politieke belangen gaan wegen. En dan kunnen we dat hele advies van de hoorcommissie vervolgens nog eens naast ons neerleggen, wat we onszelf geadviseerd hebben. Want dan zijn we namelijk wel zo eigenwijs... dat we namelijk het advies van de hoorcommissie niet als bindend verklaren... Maar daar gaan we volgens weer de discussie aan. Nou, dan kan je op een gegeven moment zeggen, geef dan een, laten we dan advies krijgen wat juridisch klopt. Ja. Hè, wat, uh, wat het gaat over ontvankelijkheid en gegrondheid en dat soort zaken. En de politieke discussie, want die zit er meestal namelijk in. Die kan je dan heel goed in de discussie uh, of in de commissie uh, voeren. En dan kan je vrij uitspreken. En het is gewoon een kwestie van meelezen en meeleven in dat soort zaken. Ja, ja, ja. Kijk, Het argument van we adviseren aan onszelf en dat is kwalijk... dat vind ik eigenlijk helemaal niet ter zaken doende. In elke commissie, ra ra raadszaken, uh, planning en controle, uh, projecten en thema's... adviseren we aan onszelf. Dus dat is op zich helemaal niet wezenlijk anders. Ik zie er ook helemaal geen bezwaar in. Jawel, ja. dat is wel wezenlijk anders... want je doet in eerste instantie bij de hoorcommissie ook een beoordeling van de zienswijze. En daar heb je een bepaalde inval bij, heb je een bepaald beeld bij. En dan krijg je toch, en de, die schijn houden we gewoon elke keer als raad... Zeker als je nog zeg maar bewoner bent in een bepaald deel of je bent ondernemer in een bepaald deel, dan heb je de schijn van belangenverstrengeling bij je. En juist vanuit die optiek zou je moeten zeggen: laat die hoorcommissie uit onafhankelijke bestaan en heb je in, vervolgens in de commissie eh, raadzaken zal het dan zijn, kan je vrij uit die politieke discussie voeren. En dat is alleen maar zuiver. Kan je me een leuk voorbeeld geven van onafhankelijk adviseren? Ergens in het dorp. Nou, het is natuurlijk... Waar had dat bij moeten gebeuren? Bijvoorbeeld. Nou, of wat laat, zou het handig zijn? Nou, het zou heel handig zijn. Laten we heel het voorbeeld nemen. Dan is het wat, wat makkelijker. en Dan kan je het altijd op jezelf betrekken. Ik woon in de koningin in de buurt. Mm -hmm. Als daar op een gegeven moment bepaalde plannen zijn. Waar ik, waar ik het als bewoner op dat moment niet mee eens ben. Ik ga een zienswijze indienen. En die ga ik zelf beoordelen. Ja dat kan natuurlijk. Dat, dat, ik heb altijd die schijn tegen me. Hoe zuiver ik het mm -hmm. ook mm -hmm. zal doen. Hoe eerlijk ik ook naar alles luister. Als ik tegen bijvoorbeeld een bomenkap ben. Of wat dan ook. Ik hou die schijn altijd tegen me. Zoiets van, uh, daar heb je haar weer uit. Was, zie je wel, ze zegt het wel, maar toch en ondertussen zal ze wel dit gaan doen. Nou, wil je dat vermijden? Zet iemand anders erin. Hm. Voor, wie, voor wie ging die wekker nou eigenlijk? In? Nou, hij ging voor mij. Niet voor oh, mij. Want, uh... <laughs> hij liep nog. Uh, want hier liggen de meningen toch uh, niet zo naast elkaar als het vorige standpunt? Nee, maar dat mag toch ook. Natuurlijk, dat moet en ook het is eigenlijk. Graag zelfs. Maar kijk, ik, nee, daarom. En, als je op een gegeven ogenblik kijkt, het is zwart-wit, wat nou het mooie natuurlijk is. En wat de kracht op een gegeven ogenblik is, om natuurlijk een keer mm -hmm. kijken waar je elkaar wel in kan vinden. Ja, dat, zou dat bij zo'n commissie kunnen? Eén uh, zegt onafhankelijkheid is, is, uh, is een voordeel, kennis. Ander zegt van nou onbevangenheid. Uh, is daar een, een gekleurd vlak dan? Eén keer denk, wel, andere keer niet? Nee hoor, ik denk uh, dat uh, OPZ op een gegeven ogenblik tot inkwik komt en helemaal ons mee gaat. <laughs> nou, die reactie wil ik wel even horen. Nou... Op het moment dat je vaststelt dat je uiteindelijk in het politieke kader de eindbeslissing neemt. Dan moet je niet allerlei poppenkast van tevoren gaan uithouden van uh, schijn van belangstellingen voorkomen. Want die, die haal je dan gewoon met die besluitvorming weer levensgroot in huis. Dus met andere woorden, dat los je ook niet op. Profiteer dan gewoon van de voordelen van de kennis die je kennis. hebt. En uh, probeer het allemaal zo eerlijk mogelijk te doen. Want die, die schijn van, van belangenverstelling, daar kom je niet van los. Maar, het is... maar zou het dan een idee zijn om bijvoorbeeld een commissiebehandeling over te slaan? Want dan heb je namelijk nog een keer... Ik heb mijn zienswijze ingediend bij de hoorcommissie En vervolgens ga ik nog zeg maar, in de commissie weer opnieuw inspreken. Dus ik ga toch nog een keer het podium zoeken. Dan zou je ook kunnen zeggen, we slaan de commissie over en het direct nou, raad dat, dat wordt een procedurewijziging. Dat, dat, ja, ja, maar dat lijkt, dat lijkt... Mag dat? Dat lijkt verstandig. Alles mag. Alles mag. Dat, lijkt, dat lijkt verstandig, maar het is het denk ik niet. Want okay. wat natuurlijk wel zo is... In die hoorcommissie zitten maar een paar raadsleden. En je, op het moment dat je er vanuit gaat... Ervan uitgaat dat iedereen in de Raad alles volgt, dan denk ik dat je niet helemaal de realiteit uh, in oogmerk neemt. Maar dus, het, zou dus zo zijn, het zou misschien toch wel heel goed zijn wanneer zo'n uh, hoercommissie, althans de zaken op juridische punten naloopt. Want daar is het antwoord niet erg sterk in. Nou, kijk, het is zo, <laughs> het is zo dat, um, dat op het moment dat het gaat om het juridisch kader. Dan, dan, dan, ...dan zou het wel heel toevallig zijn... ...als de raadsleden die zich daartegen aan bemoeien... Eh, ...juridische kennis in huis hebben. Dus met andere woorden, daardoor moet je je laten adviseren. Dat doen we dus ook door een onafhankelijk deskundige. En dat lijkt me ook juist. Nou, dan zie ik je dus gelijk al toch weer... ...met onafhankelijke deskundigen. Ja, maar zou het dan niet... dat is dus zo ...procedureel en juridisch gezien. Ja, maar... maar waarom kan dat dan niet zoals bijvoorbeeld bij de commissie... Je moet wel in dat ding blijven praten. Maar waarom zou het niet bijvoorbeeld kunnen... zoals bij de commissie bezwaar en beroep? Dat zijn ook allemaal onafhankelijke deskundigen... Dan dus zou je namelijk ook eens een keer naar een andere opzet kunnen komen waar ik heel, een groot voorstander van zou zijn. Is als je dus die onafhankelijke hebt en je hoort, want de, dat is natuurlijk vaak het horen van, van, van bewoners uh, of ondernemers. Maar ik zou ook in dat soort zaken, wat bij de commissie bezwaren beroepen ook gebeurt, het college wel willen horen. En niet alleen omdat ik het op een gegeven moment vooral belangrijk vind... maar ook richting juist die mensen die bezwaar maken... om te horen wat het argument van de andere kant is. Zodat ook op die manier aantoonbaar gemaakt kan worden... dat er wel degelijk een belangenafweging plaatsvindt in sommige gevallen. Nou ja, als je dus zeg maar dat proces knipt en je zegt... we laten ons eerst uh, juridisch adviseren... en vervolgens nemen we daar een politiek besluit over... ja, misschien is dat, uh, misschien is dat uh, een mogelijkheid. Het is alleen wel zo dat op het moment dat je namelijk in het juridische afwegingskader... Uh, uh, als je daar kennis van neemt Dan is dat ook niet zwart-wit Dan kun je namelijk ook een wet op een bepaalde manier interpreteren En, en dat is nu ook juist Een van de redenen waarom ik dat samengaan Van zeg maar, juridische kennis aan de ene kant En de wijze waarop je de wet wilt Interpreteren aan de andere kant Bij elkaar brengt Dus als je dat van elkaar loshaalt Verlies je dat voordeel Schouders worden ja, ik, opgehaald ja, nee, Ik zie dat niet zo maar dat ja, ik, ik, ik zie hier wel dat uh, er twee verschillende meningen liggen ja. Ah, dat, dat mag. Zo, ja. en dat maar goed. Daarom zijn er ook twee partijen. Ja, ja. bijvoorbeeld. Nou, wel ja. meer dan twee. <laughs> <laughs> <laughs> ja, ik nou, wil nog nou, even een paar korte punten ja. uit uh, jullie programma halen. Eerst ja, even ja. bij Belinda. Je ja. zou zeggen: ja, waar bemoeien me, maar. je mee? Nou. Maar. <laughs> de VVD wil meer openbare toiletten. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Ook voor dames? G juist voor dames. <laughs> Oké. Okay. Hoe zijn ze er voor heren al genoeg dan? Nou, je hebt, je hebt van, die, van die toiletten voor heren. Nou, dat, ik weet niet of jullie er wel eens in komen. Ik, ik loop er met het boog omheen. Precies. Nou, en als vrouw wil je daar helemaal niet naar binnen, hoor. Goed. Uh, meer, meer toiletten. Ja. Vooral voor uh, dames. Dus nou, Blijf... dat moet je gewoon natuurlijk... Het is een beetje lacherig, maar... Dat zijn zaken nou. die natuurlijk... Als je praat over een stukje kwaliteit en een stukje klantvriendelijkheid... Dat dat wel heel erg in een badplaats uh, er eigenlijk gewoon normaal erbij zou horen. Precies, het is namelijk niet lachelijk. Want als jij hier als toerist rondloopt... dan moet je dus ergens een café in. En die zijn dat dan wel een soort van verplicht. Maar ja, nou. het is natuurlijk veel fraaier als je een paar uh, mooie openbouw... Ja, en we hebben een mooie kijken. bij de bushalte bijvoorbeeld. Ja. Die wordt keurig schoongehouden. Maar dat houdt ook mee op. En, ja, op, het, en op, het het op het strand natuurlijk. He? He? Ja. Ja. Ja. Volgend punt. Bij OPZ. Instellen van een portefeuille, dienstverlening en deregulering. Ja, wij denken namelijk dat je... Uh, niet alleen om de, de, de ambtelijke processen te versnellen. Maar ook vooral om conflicten te voorkomen. Veel meer moet investeren op uh, het voorkomen daarvan. Dus proactief optreden. Niet iets eerst laten escaleren. En vervolgens proberen het met allerlei kunsten vliegwerk te repareren. Maar proberen het van tevoren te inventariseren. Uh, nou, wat is, waar draait het om? Kunnen we als uh, gemeente samen met een burger uh, dat oplossen, ja of nee? Oké. Okay. Afslanken van een ambtenarenkorps. Wat we daarvan vinden? Nou, nou, dat stellen jullie voor. Nou, ik denk dat, eerlijk gezegd, dat het heel maar heel... Maar jullie vragen is. eerst naar de ambtenaren, waar kan het bezuinig worden? Dus daar dus niet. <lacht> niet op mij zeggen ze dan. <lacht> nou, uh, ik denk eerlijk gezegd dat je ambtenaren dan onderschat. Uh, het zal, het zal niet, niet leuk zijn natuurlijk voor ambtenaren, maar men zal ook gewoon de tering naar de nering moeten zetten. En dat moet ook gewoon in het personeelsbeleid. He, dus eh, als het erom gaat dat wij eh, die bezuinigingen moeten gaan doorvoeren, zoals eerder besproken. Dan kan het niet anders dan, eh, geven ook de omvang van de, van, de, van de personeelskosten in onze begroting. Dan kan het niet anders dan ten koste ook van de omvang van de organisatie gaan. Maar dan moet je wel in de gaten houden. En dat is ook zeg maar waar het eindigt. Uh, dat je je wettelijke takenpakket en je voorzieningenniveau voor de burger, dat je dat wel overeind kunt houden. Want als je dat niet doet, dan verliezen je, je bestaansrecht als zelfstandige gemeente. En dat moet moeten ik. we ons natuurlijk wel realiseren. Ik moet uh, er even in, we hebben nog één minuut. Uh, ik had eigenlijk wel de vragen uh, waarom al die externe en daarna die, uh, die ambtenaren eruit, maar dat is, duurt te lang. Uh, het laatste woord is jou, ja, want u bent net geweest. Ik heb nog ja. één vraag aan jou. Over de bezuiniging ook. Nee, ik heb oh. één vraag aan jou. 45 seconden. De VVD... Uh, ...denkt dat de bibliotheek uh, ondersteunende taken bij het onderwijs kan gaan uh, vervullen. Dat denk ik ook. Maar weet de dat ook? Want die zit al ja, te kreunen, je... om, kreunen om personeel. Nee, maar je hebt nu te maken ook met de brede school en waar de kinderen bij betrokken worden. En als je dan praat over ondersteuning van de bibliotheek, dan is dat een van de onderdelen daarvan. We moeten er helaas mee stoppen. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel.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 It's a piece.